12 uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. President Trump voert een nieuwe reeks importheffingen in op Chinese producten. In een reeks tweets kondigt hij aan dat hij de huidige importtarieven verhoogt met 5%. Het is een reactie op het Chinese besluit om importheffingen te verhogen voor Amerikaanse producten. Eerder tweette Trump dat Amerikaanse bedrijven in China hun productie naar de VS moeten terughalen. De Amerikaanse beurs reageert heftig op de oplopende handelsoorlog met China...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 De Tunesische presidentskandidaat Nabil Karoui is opgepakt. Hij wordt verdacht van belastingontduiking en witwassen, meldt zijn partij. De 56-jarige mediamagnaat werd door gewapende agenten in Burger aangehouden toen hij aankwam in de hoofdstad Tunis. Karoui geldt in de opiniepeilingen als een van de belangrijkste kandidaten om de vorige president van Tunesië, Essebsi, op te volgen. Die overleed vorige maand op 92-jarige leeftijd. 15 september zijn de verkiezingen in Tunesië. Inwoners van Terneuzen voelen er weinig voor om hun eigen buurt onkruidvrij te maken. Voorheen deed de gemeente dat met gif, maar dat mag nu niet meer. Volgens de gemeente staat er nu te veel onkruid om het zelf weg te kunnen halen. Op de Facebookpagina van de gemeente is er weinig instemming voor het plan. Er zijn honderden reacties geplaatst. Daarin zeggen veel mensen niet van plan te zijn om te gaan wieden. Het weer vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13. Ook is er kans op nevel of mist. De komende dag is het overwegend zonnig en droog. Lokaal kan het 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Howdy partner, get ready. Zin in met onvervalste country muziek? Yeehaw. Dat komt goed uit, want maandag tussen 6 en 8 s avonds... op ZFM Zandvoort, Nashville Country Radio. Met de beste country van toen en van nu. Oh, hey Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee. Zandvoort een zomer Dit is de zomer van ZFM, met nu de nacht. Pokemon that is airs on par, that one that one that be explosion, that one that one that one that one, that one that one that one dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, So here we go